1 uur. Dit is Radio 1 met Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. De maandagse werklunch is altijd een werklunch... met een succesvolle ondernemer in het buitenland. Dit keer is dat Henk Hanskamp. Hij is directeur van een bedrijf... dat voedersystemen voor koeien ontwikkelt. Nu het NOS Journaal door Alt Megens. Goedemiddag. Den Haag maakt zich op voor grote topconferentie... over nucleair afval. Nederlands team met speurhonden zoekt naar Filipijnse slachtoffers... En Ilse de Lange en Whalen gaan Nederland uh, vertegenwoordigen op het Songfestival. Het weer vanaf de Noordzee komen wolkenvelden en wat lichte bui het land binnen. Maar soms breekt ook even de zon door. Zes tot acht graden wordt het en er waait een zwakke tot matige noordenwind. Morgen weinig verandering, het is wel iets kouder. De Haag is volgend jaar maart het toneel van de grootste internationale topconferentie ooit in Nederland gehouden. Doel van die conferentie... De Nuclear Security Summit is voorkomen dat nucleair restmateriaal uit de industrie en uit ziekenhuizen in handen van terroristen valt. De kosten voor Nederland bedragen 24 miljoen en dat is exclusief de beveiliging. Toch is het volgens premier Rutte meer dan de moeite waard om gastland te zijn. Nederland is in de wereld vooraanstaand waar het betreft de nucleaire sector. We zijn een van de weinige landen waar de hele nucleaire sector aanwezig is. Urenco, de onderzoekscentrales in Petten en Delft en de kerncentrale in Borselen. We zijn onderdeel van de wereldgemeenschap. We, we praten hier over een onderwerp waar Nederland bij uitstek in voorop loopt. Uh, en we hebben ook een nationaal belang, een eigen belang. Namelijk dat in de wereld dat nucleair materiaal niet in terroristische handen valt. Dus dan zou het gek zijn dat je als Nederland zegt als wij die vraag krijgen, nee dat doen we niet. Terwijl we inhoudelijk, qua ja, onze opstelling in de wereld op deze onderwerpen, onze eigen nucleaire sector, ons eigen belang, toch eigenlijk alle redenen hebben om het te organiseren. Is het ook een methode om reclame te maken voor Nederland en voor Den Haag in het bijzonder, als stad van uh, justitie? Ja, dat zal ongetwijfeld een, een, een bij-effect ervan zijn. Uh, dat een, een, zo'n conferentie die over de hele wereld wordt uitgezonden natuurlijk ook in Nederland in de spotlight zet. Maar dat is niet het doel. Het doel is een bijdrage leveren. En dat soort zaken ja, die zijn aardig en die zijn prima als dat gebeurt. Maar dat kan niet het doel zijn van zo'n conferentie organiseren. Nu komen er heel veel landen, maar een paar eh, lastige landen... Iran, Noord-Korea, et cetera, komen niet. Maakt dat zo'n conferentie eigenlijk niet ook een beetje zinloos? Want het zijn juist met die landen waar harde afspraken... meegemaakt zouden moeten worden als het om nucleair materiaal gaat. Uh, nee, de, de, de opzet is juist gekozen om de gelijkgezinde landen te nemen. Omdat je dan ook snel tot besluiten kan komen. En er zijn heel veel belangen die hier een rol spelen, de industrie. We hebben een... Bijeenkomst met 200 CEO's van grote nucleaire ondernemingen bijvoorbeeld. Naast de summit is er in Amsterdam die grote bijeenkomst. En wat je ook ziet is dat doordat je met die 53 landen en vier organisaties tot standaarden kunt komen. Het ook makkelijker wordt om die standaarden in de wereld af te dwingen. Zou je Iran en Noord-Korea en anderen erbij hebben dan is de kans levensgroot dat je niet tot afspraken kan komen. En dan blijft het maar doormodderen. Premier Rutte over de Nuclear Security Summit volgend jaar maart. In gesprek met verslaggever Wilco Boom. Zo'n duizend demonstranten in Bangkok zijn het ministerie van Financiën binnengevallen. In de Thaise hoofdstad eisen tienduizenden mensen het aftreden van premier Shinawatra. En eerder waren er al protesten bij de hoofdkwartieren van de politie en het leger. Aanleiding voor al die demonstraties is het regeringsplan voor een amnestiewet. Daarmee zou iedereen die in 2006 betrokken was bij de afzetting van premier Taksin amnestie krijgen. De huidige premier Shinawatra is de zus van Taksin, die nu in ballingschap leeft. Demonstraties worden geleid door de grootste oppositiepartij onder leiding van oud-premier Abishid. Dit is het NOS Journaal, het door Alt megens Komt een nieuwe ronde vredesbesprekingen over het conflict in Syrië. Dat hebben de Verenigde Naties bekendgemaakt, zojuist. Correspondent Sander van Hoorn. Sander, wat voor conferentie gaat dat worden? Ja, dat is de grote vraag. Een vredesconferentie tussen de regering en de Syrische oppositie. Maar uh, al die problemen die daarom uh, heen speelde eigenlijk al het afgelopen half jaar... want deze conferentie die zou in mei hebben plaatsgevonden. Volgens mij zijn die nog niet opgelost. Dus wie gaat er precies namens de uh, oppositie praten... en met welk gezag doen ze dat? Uh, gaat de regering praten terwijl Bashar al-Assad daar nog aan het hoofd van staat? Uh, dat zijn allemaal van die hete hangijzers die bij mij weten... nog niet zijn opgelost. Tenzij, tenzij er vandaag echt knopen zijn doorgehakt... in een gesprek uh, tussen de speciale Syrië gezant Amerika en Rusland. Want die hebben gepraat met elkaar... En na afloop daarvan werd deze datum bekendgemaakt. Ja, 22 januari, dan moet het gebeuren. Uh, in Genève. Ja. Heeft dat enige kans van slagen? Het hangt er een beetje vanaf wie er aan tafel zit... en welke druk er in de tussentijd wordt uitgeoefend... om uh, die problemen die er zijn, die ik net schetste, om die op te lossen. Kijk, ja. je kunt je voorstellen dat na uh, dit weekend er misschien iets veranderd is... op het moment dat het Westen weer met Iran praat. Dan kan dat allicht natuurlijk een rol spelen. Iran uh, is een grote steun en toeverlaat van de regering in Damascus, van de Syrische regering. Dus op het moment dat Iran erbij gehaald gaat worden... Ja, dan kan er misschien meer druk uitgeoefend worden. Dan is het allicht, uh, biedt dat meer kans van slagen. Maar ja, of Iran erbij aanwezig zal zijn... dat is een van die onduidelijkheden... die hopelijk de komende uren worden opgehelderd. Horen we later vandaag mogelijk meer van. Voor dit moment, dankjewel, Sander van Hoorn. Songfestival dan. Ilse de Lange en Oelen... vertegenwoordigen Nederland bij dat Eurovisie Songfestival. Dat is allemaal net bekendgemaakt bij een persconferentie in Hilversum. En verslaggever Martijn van der Zande was daarbij. Zat er met de neus bovenop. Martijn, verrassend duo... Uh, nou ja, verrassend duo wel dat ze samen gaan inderdaad, want de namen gingen al wel eerder rond. Hè. Eerst had je gemeld dat Iels de Lange zou gaan, daarna zou Welen gaan, met een liedje van Iels de Lange wellicht. Maar nu gaan ze samen onder de naam The Common Limits. Hoe zeg je, The Common Limits? De Common Limit. Ja, ja. Het is geen gelegenheidsduo. Nee, ze zijn eigenlijk al in het geheim... al veel langer bezig samen. Ze zijn al een paar keer naar Nashville, Tennessee... in Amerika geweest om ook aan een album te werken. Sterker nog, ze hebben zelfs zoveel materiaal... dat ze bijna twee albums zouden kunnen maken. Uh, ja, en ze zijn afzonderlijk gevraagd... voor het Songfestival. Dus ze hadden het er samen eens over. En toen dachten ze, nou ja... Waarom gaan we eigenlijk niet ja. samen? Dus het, dat, dat, dat, dat, zo is het gegaan. En wordt het dan een country nummer, begrijp ik jou? Het wordt inderdaad een country nummer. Maar uh, ze zeggen vooral, het, het nummer zelf moet, moet country zijn. Wij gaan niet met hoeden en klappertjespistolen daar op het podium staan. <laughs> daar al, al die poespas erbij, daar hebben ze niet zo zin in. Maar het nummer gaat echt wel country invloed hebben. Is ja? al bekend wat ze gaan zingen dan? Nee, wat ik al zei, ze hebben zelf inmiddels al bijna materiaal voor twee albums. En zij weten nog niet zo goed welk nummer het gaat worden. Ze zijn ze aan het overleggen. Ze zeggen, van we hebben ook tot maart de tijd om dat nummer te kiezen. Nou, en daar nemen ze ook wel de tijd voor. Dus dat is nog onbekend. En de organiserende omroep, dat is de gefuseerde AVRO met uh, TROS. En die hebben daar hoge verwachtingen van, hè, van dit duo. Ja, zeker, zeker. Ze zijn hier ook met veel toehaar gepresenteerd. Er waren maar liefst 70 mensen van de pers bij aanwezig. En uh, ja, ze zaten hier echt allemaal te glunderen... dat ze toch wel ja, deze twee topartiesten hebben weten te strikken hiervoor. Uh, waar wordt het gehouden ergens, dat Songfestival, uh, Martijn? Het is begin mei volgend jaar. 6 en 8 mei zijn de voorrondes in Kopenhagen in Denemarken. Want die hebben natuurlijk volgend jaar, sorry, vorig jaar gewonnen. Tuurlijk. Ja, en dan op zaterdag 10 mei is de grote finale. En het is te hopen dat Nederland daar dan ook weer in staat. Martijn van der Zanden bij de persconferentie in Hilversum. Ilse, De Lange en Welen die gaan Nederland en Denemarken vertegenwoordigen op het Songfestival volgend jaar mei. Dankjewel. De Europese Commissie komt met voorstellen waardoor het onmogelijk moet worden voor bedrijven om belasting te ontwijken. Veel bedrijven maken nu gebruik van zogeheten brievenbusfirma's. met het doel zo min mogelijk belasting te betalen. Volgens de schatting van de Europese Commissie lopen de Europese schatkisten per jaar zo'n 1000 miljard euro mis door die constructies. Nederland is een van de landen waarvan bekend is dat er meer dan 10.000 brievenbusfirma's gevestigd zijn. Dat is ook het geval in veel andere Europese landen. Een vrouw van 25 uit Diemen moet negen maanden de cel in omdat ze marktplaatsbezoekers heeft opgelicht. De vrouw bood kaartjes aan voor voorstellingen: voorstellingen als Soldaat van Oranje, Bruno Mars en optreders uh, op Lowlands. Ze inde vervolgens het geld, maar leverde de kaartjes niet, de perssechter. Deze mevrouw heeft in een periode van ongeveer 2,5 jaar uh, 49 mensen opgelicht. Door op slinkse wijze voor te spiegelen dat ze concertkaarten, kleding of woonruimte ter beschikking zou stellen. Terwijl ze dat nooit van plan was om dat ook daadwerkelijk te doen. De vrouw pleegde verder valsheid in geschriften met bankrekeningen. En haar vriend werd hiervoor en voor heling tot een werkstraf veroordeeld van 80 uur. Restaurant De Leest in Vase van chefkok Jacob-Jan Boerma krijgt een derde Michelinster. Dat is bekendgemaakt door de organisatie Achter de Toekenning. En Nederland telt daarmee, net als vorig jaar, twee drie-sterren-restaurants. Het Zwolle restaurant De Librije, houdt drie sterren. Maar drie-sterren-restaurant oud -Sluis in Zeeland valt weg. Want dat gaat dicht komende maand. Drie restaurants krijgen in de nieuwe Michelin-gids een tweede ster. Dat zijn Bordeaux in Amsterdam en de Rotterdamse restaurants Fred en FG. Daarmee komt het aantal twee-sterren-restaurants op 19. En 84 restaurants krijgen één ster. Negen daarvan hadden er vorig jaar nog geen. Nederlandse speurhonden en hun begeleiders... zijn vandaag in de Filipijnse stad Tacloban op zoek gegaan... naar lichamen van mensen die om het leven zijn gekomen bij de orkaan. Het team is midden in het rampgebied en blijft daar de komende week. Contact met Janette Kruid van Signie Zoekhonden. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Uh, de eerste zoektocht heeft u achter de rug... Heeft, heeft dat al iets opgeleverd? Ja, wij zijn eigenlijk pas uh, om twaalf uur hier... smiddags lokale tijd aangekomen. We hebben ons steentje gauw neergezet. hebben een briefing gehad met... de uh... Uh, ...brandweercommandant en we zijn eigenlijk om twee uur direct al gestart met zoeken. En we hebben twee lichamen nu al laten bergen, ja. een baby en een volwassene. En we hebben sowieso uh, nog uh, een stuk of twintig uh, vermoedelijke vindplaatsen gemarkeerd. En we hopen, straks hebben wij om een kwartiertje de acht uur briefing en dan hopen wij te horen dat we morgen weer naar hetzelfde gebied gaan mm -hmm. om het kwai nog verder af te maken. En ik verwacht daar nog, uh, ja, toch nog wel uh, vele lichamen te vinden. Want ja, hoeveel mensen liggen daar nog mogelijk onder het puin? Uh, wat zijn de schattingen nu? Uh, nou, de inschatting van de commandant is, we hebben nu ruim 1900 geborgen... en hij verwacht zeker nog 4000. Ja. En als ik dan kijk hoe, hoe snel, hoeveel wij vanmiddag al gedaan hebben en indicaties... Ja, dan kon die arme man het nog wel eens gelijk hebben. Dan was die storm, die was uh, 2,5 week geleden. Uh, vraag die dringt zich op. Had u niet beter eerder kunnen gaan om, om ook nog overlevenden te vinden misschien? Weet je, dat hebben we geprobeerd. En dat mislukte. Uh, we zaten met uh, een enorme lange vluchtzees. We moeten ook aan onze honden denken. Van hoe komen die in het rampgebied? Ja, Je moet goed voor je materiaal zorgen om, om met een goede Timmerman te praten. Dus toen hebben we besloten van dit gaat het niet worden. Eigenlijk kinderen, wordt eigenlijk vooral levend gevonden bij een aardbeving. Mm -hmm. En dan heb je nog kelders, je hebt schuilruimtes, daar kunnen mensen in vastzitten. Ja. Maar water verwoest en vernietigt alles. Jeannette Kruid uh, van Signy Zoekhonden, ik, uh, ik dank u wel dat u uh, tijd voor ons uh, wilde vrijmaken om dit verhaal te vertellen. Ik wens u veel sterkte de komende dagen daar op de Filipijnen. Ik dank u wel. Sport. Manon Bollegraf stopt als captain van het Nederlandse Fat Cup team Zeg maar de Davis-cup-ploeg voor vrouwentennissers. Uh, dat was ze sinds 2006. En we hebben ze nu aan de lijn. Goedemiddag. Goedemiddag. Na acht jaar een punt uh, achter die carrière als captain. Uh, waarom? Uh, nou, eigenlijk heel simpel. Ik uh, kreeg een contractverlenging aangeboden voor uh, volgend jaar. Uh, met een aantal uh, voorwaarden erin... dat ik uh, meer moest gaan reizen, zeker een dag of veertig. En ja. ja, gezien ik alleen de moeder ben van een dochtertje van negen... die nog niet uh, op zichzelf kan, uh, voor zichzelf kan zorgen... heb ik moeten besluiten om uh, daar nee op te zeggen. Ja, uh, je rol als moeder gaat voor. Um, ja. Vind je het jammer hè, dat, dat je ermee moet stoppen? Ja, dat vind ik heel jammer. Ja. Je hebt zelf nog, uh, nog gespeeld. Uh, de finale gehaald zelfs van de Fed Cup, hè? Ja, is 97. Dat is uh, 17, tel even te snel terug, 17 jaar geleden. Ja. Um, de laatste jaren niet meer dat soort uh, resultaten. Wat, wat, wat zou er eigenlijk moeten gebeuren uh, om, om toch weer op dat niveau van uh, eind jaren 90 te komen? Nou ja, de, de spelers zullen allemaal een, een stapje moeten maken. Uh, wij speelden toen met spelers die in de top 50 stonden. Ik zelf stond in de top 10 van de dubbel. Dan heb je het over iets ander, uh, ja, ander niveau ook.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 Eén keer nog een play-off wedstrijd gespeeld. Nou ja, dan speel je tegen Servië. Ja. En die had toen de nummer 1 en 2 van de wereld. Ja, ja dat is ja. natuurlijk lastig voor Kansloos ons. dan, ja. ja. Um, je had daar graag nog leiding aan gegeven. En uh, misschien met wat minder pech. Maar dat gaat niet meer lukken, want je stopt ermee nu. Um, Klopt. Uh, uh, ik dank je voor, uh, voor de korte toelichting. Manon Bollegraaf. Oké, oh. okay, graag gedaan. Dag. Dag. Dennis mooi nu bij de ANWB. Die heeft verkeersinformatie. Dennis, vertel eens. Goedemiddag. Nou, er staat één file bij Apeldoorn op de A50 vanuit Zollen naar Arnhem. Ze zijn nu bezig met een spoedreparatie. Vanochtend is er een ongeluk gebeurd. Tussen de afritten Apeldoorn-Noord en Apeldoorn, twee kilometer. Dankjewel. Uh, nog één keer de hoofdpunten uit deze uitzending. Den Haag maakt zich op voor een topconferentie over nucleaire afval. Het wordt de grootste conferentie ooit in ons land gehouden. In maart is dat. Nederlands team met speurhonden zoekt deze week op de Filipijnen naar slachtoffers. Twee slachtoffers zijn inmiddels gevonden. En voor Nederland gaan Ilse de Lange en Whalen naar het Songfestival. Zij vormen voor de gelegenheid de countryband Common Linnets. Bijna kwart over één. Dit was het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen het vervolg van lunch.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 Jurgen van den Berg. Goedemiddag, allemaal. Een maandagse werklunch is altijd met een succesvolle ondernemer in het buitenland. Dit keer is dat Henk Hanskamp. Hij is directeur van een bedrijf dat voedersystemen voor koeien ontwikkelt. In de praktijk, de kwaliteit van de gymlessen op basisscholen moet omhoog... vindt staatssecretaris Dekker. Hij wil meer echte vakdocenten. Want die hebben veel meer te bieden op sportgebied. Dat vindt ook de normale juf zelf. Uh, de technieken en hoe je dingen aan moet leren. Net als de bokjespringen. Ik ken een paar technieken, maar... Hoe ik het precies aan moet leren. Dat doe ik maar gewoon zoals ik denk dat het moet. En zo tegen half twee beginnen we aan Stand.nl. De stelling dan de kritiek van minister Ploemen op Wiebra, Coolcat en Prenatal gaat te ver. Bent u het daarmee eens of oneens? SMS dat naar 7070, 70, kost 50 cent. U mag ook gratis bellen. 0800-1101. www.stand.nl is de website. En twitteren mag u eens of oneens. Doe het dan met Hekje standpunt. Dit is Radio 1, de werklunch. In onze serie Nederlandse ondernemers in het buitenland... praat ik vandaag met Henk Hanskamp. Hij is directeur van Hanskamp AgroTech. Een bedrijf dat voedersystemen voor koeien ontwikkelt. Na wat stroeven aanloop doet hij nu goede zaken in Frankrijk. Hartelijk welkom. Ja, dank wel, Jurgen. Uh, u ontwikkelt voedersystemen voor koeien. Waar moeten we dan aan denken? Ja, dat klopt. Uh, wij ontwikkelen uh, moderne systemen voor een modernere melkveehouderij. Dan moet u denken aan om koeien uh, ge geautomatiseerd krachtvoer te verstrekken. Ook in een melkzaal, maar ook buiten de melkzaal door middel van een voerstation noemen we dat. Een van onze eerste producten is de Propidos, dat is een doseerapparaat. Dat kan de verse koeien, dus dat betekent de koeien die net een kalfje gekregen hebben, die kunnen we geautomatiseerd wat extra energie geven. En als je dat ding dus niet zou hebben, wat gebeurt er dan? Dan een koe die net een kalfje heeft gekregen... de verse koeien noemen we dat... die komen in een negatieve energiebalans. Dus een koe die heeft een kalf gekregen... en dan moet de hele pens aan... aan, aan, aan ja, die moet op gang gaan komen. De melkproductie komt snel aan de gang. En wat wij kunnen doen is die koe... net even wat vloeibare energie geven... zodat we die koe, die tegenwoordig een topspotter is... even perfect kunnen ondersteunen. En daardoor is die koe... Minder vatbaar voor ziektes. Dus we brengen zijn welstand omhoog. Uh, is, is het zo, want kijk, ik ben geen boer. En ik, ik weet er nou, ik weet een beetje wat van, laat ik het zo zeggen. Maar is het zo dat die koe dan wordt volgepompt met vloeistoffen en voedsel? Om, wordt dat in hem gepropt? Of... Nee, je moet zien zoals een topspotter, die, die, die pakt een energiedrank. En zo hebben wij ook voor de koeien, die krijgen standaard natuurlijk hun gras aangeboden. Hun maïs aangeboden, daarna met krachtvoer wordt die bijgestuurd. Maar enkele koeien die hebben gewoon net even wat extra ondersteuning nodig. En die kunnen we ondersteunen om de zogenaamde slepende melkziekte te voorkomen. Dus wat wij doen is puur die koe weer in balans brengen. Een koe die in balans is, die is gezond. En die is het, uit, die is het beste voor de melkveehouder uiteindelijk. Ja. Gebeurt dat ook met antibiotica? Want daar is altijd heel veel over te doen heen in, de, in de veehouderij. Doordat we de koe in balans hebben, kunnen we antibiotica reduceren. Kijk aan. En dat is eigenlijk de bedoeling. En dat is de bedoeling. Wat dus de bedoeling... het gaat om koecomfort, het gaat om de welzijn van die koe. Dat, dat staat mooie... centraal. Een mooie term, koecomfort. Koecomfort wordt het woord van 2014, denk ik. <laughs> ja. ja. Um, want, um, die uh, even kijken hoe de ding nou heet. De vloeistof doseerpomp, dat is ja. één ding. Maar u maakt ook nog een bijzonder afsluithek. Ja, we hebben ook een afsluithek. Dus wat ik al zei, we voeren in een melkstal. Maar we voeren daarnaast ook in een in, in, in de loopstal, noemen we dat. Dus elke koe heeft een transponder om. Die kan in Zo'n voerstation bezoeken. Uh, tijdens het eten blijft de achterkant open uh, in het verleden. Dus andere koeien kunnen die koe eruit stoten. omdat ze ook graag die lekkere brokjes willen hebben. Maar, wij, wij dachten dat het koeien vriendelijke beesten waren. die geen vlieg kwaad doen, maar dat is dus niet uh, zo. Er, is wel, er zijn wel uh, rangen in de koeien. Oh. Maar ook ja, als het om, om, om snoepjes gaat, dan uh, gebeuren er rare dingen. Dus, dat, dan dus, dus wat wij gemaakt agressief hebben... worden naar elkaar toe ofzo? Of? Nou, agressief. Het is niet dat ze direct agressief naar elkaar toe zijn. Maar die koe die in het station staat, die kan geen kant op. Alleen de achterkant is open. Dus wat wij doen is die achterkant afsluiten... zodat andere koeien niet in het oier kunnen stoten. Want dat is natuurlijk super gemeen. Die koe kan zich niet verweren en een andere koe die stoot hem in het oier. Ja. Dus wat wij gemaakt hebben is een systeem... als die koe aan het eten is in zo'n voerstation... dan gaat zo'n hek achter die koe dicht. Maar wacht even, die koe komt eraan. U zei dat die heeft een transponder, dus dat, dat reageert op iets. Dan gaat het, net bij een parkeergraadje, gaat dat ding vanzelf open. Dan kan die erin? Ja, Klopt. En, en... Elke koe heeft een transponder om. Die heeft een uniek ID. Ja. En die loopt zo'n voerstation in. In zo'n voerstation zit de attende. Die herkent die koe. Dus het voer wordt ook op deze bewuste koe afgestemd. En precies, die juiste koe Krijg krijgt niet te veel, juiste, niet te weinig. de juiste hoeveelheid voer ook nog op dossiersnelheid geserveerd. En door dat hek van jullie uh, is het zo dat die andere koeien die koe niet kunnen verstoren... en dat die rustig kan eten. Want ook een ja. koe wil rustig eten. Ja, precies. Ook een koe wil rustig eten. Daar koe komt voor... <laughs> Ja, ik snap het. Um, u doet sinds 2004 zaken in Frankrijk, maar dat was niet makkelijk om daar voet aan de grond nee, te krijgen. Nee, eerst hebben we via een exporteur uh, dat gedaan. Maar ja, ja die het Franse, kwam, het kwam, kwam niet echt van de grond. Wij zeggen heel vaak uh, die Fransen. <laughs> maar ja, Frankrijk is, is voor ons als Nederlanders toch wel een land wat, wat vrij dichtbij ligt, bij ligt. Maar toch hebben we daar wel een cultuurverschil. Um, als voorbeeld, als wij die Franse dealers bezoeken, dan. Ja, dan, dan word je ontvangen. Maar totaal anders als we hier gewend zijn in Nederland. Hier in Nederland is van: eerst koffie, hoe gaat die? En dan Dan business. gaan we zaken doen. Yes. Ja. Heb jij een calculatie, heb je een goede terugverdiendheid? Kassa. Maar, maar in, de Frankrijk in Frankrijk is het, we kennen je niet. We moeten eerst een relatie opbouwen. En, en als je dan een uur gepraat hebt en je wilt dan eigenlijk naar de volgende klant gaan... dan zeggen ze, kom, gaan we zitten gewoon koffie drinken. Het gaat daar net omgekeerd te dus zijn. Het gaat daar precies omgekeerd. Ja. Um, en, en ja, een koe is een koe. En, en Frankrijk is een EU-land. Dus um, je zou denken, dat kan niet zo heel veel verschil tussen zijn. Maar dat is wel degelijk een cultuurverschil. Dus. In Frankrijk kijken ze veel naar Nederland. In Nederland zien ze echt wel als een voorbeeldbedrijf. De, heel veel innovaties komen uit Nederland. De melkrobot komt uit Nederland. Nou, wij hebben, zijn een innovatief bedrijf met innovatieve oplossingen komen uit Nederland. En er zijn ook heel veel Franse boeren die hebben Nederland ooit wel eens, eens bezocht. Want dat is het, het, het groene land waar mm -hmm. ze melk produceren, waar de kwaliteit hoog staat. Dus dat is een beetje een voorbeeld. Maar als jullie dus daar langskomen, dan moet dat gelijk al de, de deur openen, lijkt me dan. Ja, ze luisteren wel, maar het is... Het is iets waar ze, ze moeten een bepaalde drempel over lijkt het wel. Dat ze zeggen van, maar we kennen Hanskamp helemaal niet. Die producten staan ons verlaan, maar als mijn buurman het gekocht heeft... dan kopen wij hem ook. Aha, dus als één schaap in dit geval over de dam is... En dat, zien we nu, dat proces zien we nu dus na acht jaar gebeuren. Dat nu pas die omzet echt omhoog gaat. Dat ze zeggen van, hey, Hans Hanskamp hebben we nu al regelmatig gezien op de beurs. We horen wat geruchten over, het gaat goed... En dan komen ze. Het spreekt zich rond en dat, dat legt jullie geen windheieren. Uh, en en hoe, hoe zit dat in andere landen eigenlijk? Uh, want Frankrijk is een land met, met veel koeien. Maar als je vanaf Nederland naar het zuiden rijdt... zie je natuurlijk wel meer beesten. Ja, waar wij ons op concentreren... wij hebben producten rond voerstations... Dus voor ons is het belangrijk, waar voerstations staan, daar volgen wij. Dus dat is Duitsland, dat is uh -huh. een stukje Ierland, maar ook Oostenrijk. En we zijn nu aan het kijken naar Italië. Die kant gaan we op, gaan we de volgende maand ook nog weer een weekje heen. En hoe, hoe zit dat met de, de veehouderij dan in dat soort landen? Dan nou, laten we Frankrijk toch maar even als voorbeeld nemen. We kennen hier de discussie over de megastallen en zo. Is dat daar ook aan de orde? Nou, dat... Megastallen, ik hoor daar niet zo de discussies over. Ze zitten daar meer met subsidies te trekken en dat soort dingen. Um, ja, Megastallen, uh, wij hebben het over koecomfort en over, over welstand van die koeien. En juist in die megastallen wordt er enorm op gelet. Er is een, een norm voor maatlaat duurzame veehouderij. Die kijken naar, heeft een koe voldoende ruimte... Heeft hij genoeg plek om te eten? Dan moeten ze niet dringen bij het voerhek. Maar ook tegenwoordig hebben we waterbedden voor koeien. We hebben allerlei, allerlei mooie oplossingen voor ventilatie. En maar waterbedden voor koeien? We hebben waterbedden voor koeien. Wat doen ze daarop? Lekker slapen, heerlijk. <lacht> Melk produceren. Ja, dat koe komt voor, dat loopt wel een beetje de gaat uit, heb ik het idee. Of? Nee, Als we die koe verwennen, dan verwendt die koe de melkvelder ook. Want dan levert hij betere Dan producten. levert hij ja. beter melk, meer melk... maar hij is ook minder vatbaar voor klauwproblemen, ja, et cetera. Ja. En daardoor weer de antibiotica juist naar beneden. Laat u, ze maar op koekel voor richten. U spreekt zelf geen Frans, hè, begreep ik? Nee, geen Frans. Hoe doet u dat daar? We hebben daar uh, Linda, dat is een Francais, Nederlands Franse, Nederlands-Franse dame... en die vertegenwoordigt ons in Frankrijk, woont in Frankrijk... en uh, spreekt vloeiend de taal. En die maakt indruk als ze daar binnenkomt bij zo'n boer... Ja, nou, wij leveren in principe naar dealers toe. De melkmachine is dealers, maar het valt nog enorm tegen... die dealers ook nog geen Engels spreken of geen Duits. Dus het is meer business to business. Maar wij moeten proberen die lokale dealers het proces aan de gang te zetten... Ja. dat die lokale dealers actief worden voor onze producten. Hebt u wel overwogen om... Uh, want u, het verhaal wat u hier vertelt... volgens mij gaat elke Franse boer... of tenminste zo'n dealer uh, onmiddellijk overstag als hij dit hoort... over koelcomfort en waterbedden. En, uh. Hebt u ooit overwogen om Frans te leren? Nee, ik ben echt een techneut in talen... Uh. Blijft een grote hobbel voor mij. Ja, ja. Verder nog, nog zaken die anders zijn dan bij ons. Ik las iets over dat ze daar soms met checks willen betalen. Ja, dat is iets. Ik zeg wel, als die Fransen lopen nog twintig jaar achter. Maar <laughs> wij zetten met dikke vette letters op de facturen dat ze per bank betalen. En nog vinden die Fransen dat heel erg vreemd en lastig. En het liefst sturen ze gewoon een check in envelop. Maar dan kom je hier bij de bank met een check, en dan kijken ze met grote ogen aan. Ja, het ja, kost 25 euro. Het kan nog wel, volgens mij tot eind dit jaar. Ja, dus dat is ook nog een, een hoop werk te, uh, te Ja, het is een soort ontwikkelingswerk wat we doen. <laughs> ja, en Boerzoekvrouw kennen we natuurlijk een beetje hoe dat hier gaat op de boerderij. Aanpoten natuurlijk, uh, hard werken, maar wel ook een mooi vak uiteindelijk. Ja, ik vind Boerzoekvrouw is, is, is een programma wat, wat, wat de burger heel goed uh, zicht geeft op het boerenleven of dat een manier is om aan een partner te komen. Daar kunnen we over discussiëren. Nee, oké. Okay. Nee, we gaan een, <laughs> een beetje kijken over het boerenleven Maar is dat in Frankrijk vergelijkbaar? Of, of zijn, dat, ja, zijn dat andere bedrijven? De bedrijven zijn vergelijkbaar. Wij zeggen elke keer, ze lopen achter. Ze lopen achter qua melkproductie, qua ontwikkeling. Nederland is daarin wel een voorbeeldbedrijf. Dus producten die in Nederland slagen, brengen wij daarna naar Frankrijk. Ja. Ja, dat, uh... En u, zit eigenlijk al, u bent eigenlijk tussen de koeien opgegroeid, hè? Ja, ik ben een boerenzoon. En ja, dan, dan begrijp je wat die melkveehouders willen. En uh, ik had altijd meer interesse in de techniek dan twee keer per dag koeien melken. Maar die combinatie met elkaar, die dat ja. maakt het uh, fantastisch. Ik begrijp dat, ja. Nou, mooi verhaal. Henk Hanskamp, hij is van Hanskamp AgroTech. Een bedrijf dus dat voedersystemen voor koeien ontwikkelt. En we hebben weer een nieuw woord bijgeleerd. Dat zetten we op het lijstje voor 2014. Koekomfort. Co Koecomfort. Co Hartelijk dank en succes met de zaken. Ja, dank u wel. In de praktijk. De lunchverslaggever op werkbezoek. En deze week kijken we hoe de kwaliteit van het bewegingsonderwijs kan worden verbeterd. Staatssecretaris Dekker wil de gymlessen verbeteren op de basisschool. Dat liet hij de Tweede Kamer een week geleden per brief weten. Een van de maatregelen is het vaker inzetten van een vakdocent. Dus iemand die helemaal voor de gymles is opgeleid. Want nu is het maar al te vaak de juf of de meester die de kinderen over de toestellen helpt. Zo ook op basisschool De Meander in Utrecht... waar verslaggever Maarten Bleumers vanmorgen langs ging bij de gymles. Nee, we gaan nog een wissel doen. Ga je gang. Alleen met de platte kant, hè? Ja, dan wordt het moeilijk. Gaat de directeur nou ook mee de gymles geven? Ja, heel graag zelfs, hoor. <laughs> ah ja? Nee, ik ben zelf echt voorstander van sport, maar ik vind uh, zelf gym geven ook erg leuk. Ruud Blaas, je bent uh, directeur van uh, basisschool De Meander. Daar waar wij nu bij in de gymles staan. Een gymles die op uw school niet gegeven wordt door een vakdocent. Waarom heeft u daarvoor gekozen? Nou... Kijk, wij kunnen jammer genoeg een vakdocent momenteel niet bekostigen. Ja. Ja, en dat heeft alles te maken dat je als school ook binnen de personele bezetting keuzes moet maken. Ja. En dat betekent dat de huidige leraren eigenlijk uh, voor een deel afstand moeten doen van een stuk uh, aanstelling. Meen, uh, ik bedoel, als u een vakdocent aan zou willen stellen, ja, dan gaat het ten koste van de andere leerkracht. Juist. Dus. Ja, niet je willen. Ja, ja. We hebben binnen onze school nu zo georganiseerd... dat er altijd een bevoegde met een onbevoegde leraar tegelijk gymles geeft. Wat is het? het verschil tussen een bevoegde leraar en een vakdocent. Een vakdocent is echt uh, uh, opgeleid aan de Academie voor Lichamelijke Oefening. En een uh, leraar die bevoegd is, heeft de pe Pedagogische Academie of PABO gedaan... met, zeg maar, uh, aantekening gym. We ja. gaan op de hoge dekken. <lacht> <lacht> je, je dit jaar... Ik sta bij jou in de, in de gymles. Wat is jouw bevoegdheid op dit moment? Ik heb, uh, denk 15 jaar geleden heb ik gymles gehad op de Pabo En dat is het. En nu heb ik gelukkig samen Sofie Sophie, die, heeft, die is net van de Pabo af. Dus die heeft meer kennis dan ik. Verser. Maar ik weet dingen, maar veel. En voor de duidelijkheid, jij gaat straks gewoon weer met de kinderen in de klas. Ja. ja. Ik ben Jo Lukassen. Ik ben senior onderzoeker van het Milierinstituut. We hebben het rapport gepresenteerd waarin we onderzoek hebben gedaan... naar het bewegingsonderwijs in Nederland. Uh, een kwart van alle scholen in Nederland... Uh, zet ook onbevoegde mensen in voor het lesgeven in de gymzaal. Er wordt maar op een kwart van alle scholen gebruik gemaakt van een uh, vakdocent. Uh, althans, die laat alle lessen door een vakdocent uh, doen. Heeft u het idee naar aanleiding van de onderzoeksresultaten... Dat, dat de gymles een beetje erbij wordt gedaan... Nou, dat idee dat hebben we ondertussen wel. Dat er toch uh, de, de gymles een beetje erbij hangt, om het maar zo te zeggen. Um, we zien ook vrij veel scholen op dit moment in uh, discussie... of bezig om op het vak onderwijs verder te bezuinigen. En dat is ook een, denk ik, een hele zorgelijke ontwikkeling. Dan noemen we het geen, geen gymles, maar um, speluur. Een school is niet gehouden aan het aantal uren gymles op dit moment kan een school daarmee wegkomen. Dat, dat zou een toekomstscenario kunnen zijn als scholen willen gaan bezuinigen. Dat vrees ik wel. Ik heb ook echt jaren een vakdocent op een andere school gehad. En dan zie je wel dat die hele andere technieken en hoe je dingen aan moet leren. Net als de bokken springen, ik ken een paar technieken maar... hoe ik het precies aan moet leren, dat doe ik maar gewoon zoals ik denk dat het moet. Dus ik denk wel dat het een gemiste kans is voor kinderen. Terwijl ik wel mijn best doe hoor. <laughs> en je maakt alles misschien nog veiliger dan een vakdocent zou doen. Omdat je het zelf niet zo goed... Uh... Dubbelcheck. Ja, dubbelcheck inderdaad. Maar het heeft wel met veiligheid te maken. En ik denk wel heel eventjes daarheen als je ja. het niet erg vindt. Nee, dat wie moet wie je vaak... vooral doen. Hou de of veiligheid in de veilig gaten. precies. Ja. Ja, heel ja. Ja. Okay. Ga jij er even af? Ja. Ik kom maar heel even bij. Nou, kom, Frank, goed afzetten. Ja, morgen dan zijn we bij de opleiding waar nieuwe vakdocenten voor bewegingsonderwijs worden klaargestoomd voor de praktijk. Zometeen stand.nl, de stelling dan. De kritiek van minister Ploemen op Wibra, Coolcat en Prenatal gaat te ver. En u mag zeggen of u het daarmee eens bent of mee oneens. Dit is Radio 1. E. Eerst nu het NOS nationaal hier is Mark Visser. De lang verwachte Syrië-conferentie in Genève wordt gehouden op 22 januari. VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon heeft dat bekendgemaakt. Over de top is maanden onderhandeld. De VN-chef zegt niet welke landen deelnemen, maar wil wel kwijt dat er van zowel het Syrische regime als de oppositie een afgevaardiging zal zijn. Zangeres Ilse de Lange en de zanger Whalen gaan voor Nederland naar het Eurovisie Songfestival. Speciaal voor het Songfestival vormen ze de countryband Common Linnets. De laatste keer dat Nederland het Songfestival won was in 1975. Nederland heeft er een nieuw drie-sterren-restaurant bij. Het is de Leest in Vazen van chef-kok Jacob-Jan Boerma. Nederland telt daarmee net als vorig jaar twee drie-sterren-restaurants. Het restaurant De Libreye behoudt zijn drie sterren... terwijl het drie-sterren-restaurant Oudsluis in Zeeland wegvalt... omdat het de komende maand dichtgaat.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 NCRV Stand.nl Jurgen van den Berg Minister Ploemen heeft het helemaal gehad met Vibra, Coolcat en Prenatal. Deze drie winkels weigeren om een akkoord te tekenen... dat uitbuiting in kledingfabrieken in Bangladesh tegengaat. In mei stortte daar een grote fabriek in... waarbij 1100 werknemers om het leven kwamen. Minister Ploemen was toen heel wat van plan. We gaan zorgen dat de textielsector zelf ook beter zicht krijgt... op wat er nu allemaal gebeurt in die fabrieken. En, en we gaan dus met alle betrokken partijen om de tafel zitten... om niet alleen de plannen te maken, maar die plannen ook uit te voeren... En dat is ook de rol van Nederland om toe te zien op de uitvoering van die plannen. Zo'n honderd bedrijven tekenden sindsdien een veiligheidsakkoord. Behalve dus Vibra, Coolcat en Prenatal, die nu publiekelijk aan de schandpaal worden genageld door minister Ploemen. Eigenaar Ronald Kaan van Coolcat zegt: Schandalig. Ze heeft nooit contact met ons opgenomen. Als een zeeuwmiel scheidt ze op ons hoofd en vliegt door. Gaat over ploemen dus. Um, maar goed, is dat wat zij doet terecht of is het constructiever... als zij achter de schermen met deze bedrijven om tafel gaat? Ik ga erover praten met René Leegde, die is Kamerlid voor de VVD... is hier bij mij in de studio. Hartelijk welkom. Goedemiddag. Leechter, we beginnen altijd met drie keuzes aan het begin. Dan mag u alleen maar ja of nee op zeggen. Daar komen ze. Ploemen moet zich druk maken over andere dingen. Ja. Ook mijn kast hangt vol met kleren uit Bangladesh. Nee. Directeur Kaan gedraagt zich als een cool cat in het nauw. Ja. En dan de stelling. En iedereen mag daarvan vinden wat hij wil vinden. En laat het, maar laat het ons vooral weten. Dat is eigenlijk de oproep. De kritiek van minister Ploemen op Vibra, Coolcat en Prenatal gaat te ver. Es, als u het eens bent of oneens met die stelling... sms dat dan naar 7070 kost 50 cent. U mag gratis bellen, nummer 0800-1101. De website is www.stand.nl. U kunt ook twitteren eens of oneens. Doe het met standpunt. Kunnen we straks een mooie tussenstand opmaken. Meneer Leegte, Kamerlid voor de VVD. De kritiek van minister Ploemen op Vibra, Coolcat en Prenatal gaat te ver. Eens of oneens? Oneens. Ik ben het eens met de minister. En waarom? Um, omdat de minister eigenlijk zegt wat ik zelf ook heb gezegd... toen wij in september over dit onderwerp in de Tweede Kamer spraken. Um, ik vind dat het niet de verantwoordelijkheid is van de Nederlandse regering... om iets te doen aan de arbeidsomstandigheden in Bangladesh... Ik vind dat consumenten die verantwoordelijkheid moeten nemen. En daarvoor moeten consumenten geïnformeerd worden. En wat de minister doet, is consumenten informeren... dat een aantal bedrijven, Zeeman, H&M, CNA, HEMA, V&D, het goed doen. En een aantal andere bedrijven, Coolcut, Vibra, Prenatal... niet mee willen doen. Maar is dat dan haar om dat, uh, om dat te zeggen? Nou ja, zij heeft ook een, een, een volksvertegenwoordigende rol. Uh, als minister is wat zij zegt, dat wordt gehoord. Dus iedereen die weet nu dat Koolkert geen zin heeft... om zich te conformeren aan zo'n convenant wat het bedrijfsleven zelf uh, uh, afgesproken heeft met elkaar. Nou, maar uh, de, de, de, de baas van Koolkert zegt... dus we hebben die minister hier nog nooit gezien. Dus uh, laat ze eens eens een keer komen praten... voordat ze ons op een uh, soort van zwarte lijst zet. Ja, en dat is nou typisch wat eigen verantwoordelijkheid is. Dus Coolcat moet ook niet wachten tot de minister komt. Want ik vind ook dat de minister dat niet moet doen. Ik vind dat Coolcat zelf moet nadenken. En dan vind ik zo'n opmerking. Uh, ja, dat zegt veel over de cultuur. Ik hou van rebelsheid. Uh, over die zee meel bedoelt u? Ja, dat vind ik. Dat, dat, dat zegt dus iets. Het is nou niet de constructieve. Uh, empathische opmerking die zegt Coolcat... joh, ik ga eens lekker uh, iets doen... om de arbeidsomstandigheden in Bangladesh te gaan verbeteren. Ja. Nou ja, we, we hebben vanmorgen die Roland Kaan ook even gebeld. Dat is de basis van Coolcat. Uh, ontzettend boos is hij op de minister. Hij vindt het wel degelijk onverantwoord. Hij vindt het niet ziek om zo via de media te worden beschuldigd. Snapt u dat? Nee, want we hebben dat al... Uh, dit is een, debat is een ondernemer, is... hè? Nederlands Nederlandse ja. ondernemer. Ja, dat begrijp ik. 24 april... Uw achterban misschien wel. Ja, misschien wel. Maar 24 april gebeurde die ramp in Bangladesh. 1100 mensen overleden, u zei dat net. Uh, sinds mei hebben wij in de Kamer met regelmaat uh, gesproken over dit onderwerp. Sinds mei heb ik zelf ook steeds voorbeelden genoemd... van bedrijven die willen niet mee moeten doen. Ik vind ook, we moeten Kolkert niet verplichten. Dat zou niet goed zijn. Maar ik vind wel dat consumenten bedrijven kunnen aanspreken... Dus als jij naar prenatal gaat, dan moet je weten... dat zij dus niet meedoen met zo'n oh. nou ja, hij, hij zei nog meer kaan. Hij zegt van... ik heb gewoon meer tijd nodig om dat verdrag eens even te, om, te om dat door te lezen en, en tot me te nemen. En, en, en ik wil gewoon weten wat ik onderteken... en wat het voor consequenties heeft. Ja, ik, ik ken niet de prioriteitenlijst van Coolcat. Ik constateer dat Zeeman, H&M, CNA, de HEMA, V&D... ook allemaal grote merken kennelijk wel die tijd hebben gehad... en al een half jaar geleden besloten hebben dat ze dit gaan doen... Ik denk dat het verstandig is dat past in een moderne samenleving... waar consumenten steeds actiever worden, waar transparantie radicaal is. Je weet in iedere uithoek van de wereld wat er gebeurt. Is het verstandig als ieder bedrijf nadenkt waar zitten mijn kwetsbaarheden... waar komen mijn producten vandaan, hoe worden die gemaakt... En consumenten stellen die vragen en die zullen ook in de afweging... welk merk koop ik de afweging maken, nou dan koel ik het niet en zeeman wel. Ja, we hebben gebeld met Chef Wintermans, die is van Modint, dat is de brancheorganisatie... en die onderschrijft wel wat die directeur Kaan zegt. Uh, hij zegt, wij, wij onderschatten eigenlijk met, uh, met z'n allen wat dat voor een bedrijf betekent... als je zo'n akkoord ondertekent. Ja, dat, dat, dat weet ik niet. Ik denk dat het voor een bedrijf betekent dat je, je uitspreekt... dat je iets wilt veranderen. Ik vind ook dat dat de verantwoordelijkheid is van bedrijven. Dus ik vind ook als overheid moeten we daar niet intreden. Een bedrijf moet dat zeker met elkaar afspreken door de dwang van die consumenten die zetgieters er zijn. Ja, want financieel is van tevoren niet te overzien wat je kwijt bent... als er, als er nieuwe fatsoenlijke fabrieken gebouwd moeten worden... die voldoen aan de veiligheidseisen, zegt dus die wintermans weer he, van Modint. En een, een grote keten, een wereldketen als H&M... kan dat natuurlijk ook wat makkelijker doen dan een wat kleinere organisatie. Ja, maar als je alleen al zegt dat je de financiële consequenties... van een fatsoenlijke briek niet kan overzien... dan moet je afvragen of je in een goede business zit. Ja. Ja. Uh, ja, goed, u vindt dus wel dat het kan. Terwijl u eerder uh, was, zei, u van: nou, het is niet aan de minister om, uh, om, om zich daarmee te bemoeien. Hoe, hoe, hoe is die draai? Precies? Nee, dat vind ik ook nog steeds. Uh, de minister die, die, die zei onmiddellijk in begin mei, een week na die ramp... ik neem de verantwoordelijkheid. Nee, dat had die bedrijf toen al gedaan. Mm. Wat ik toen constateerde is dat de Nederlandse overheid al twintig jaar aan de slag is... met ontwikkelingshulp in Bangladesh... Dat die 20 jaar kennelijk niet in staat is, dat in die 20 jaar is de overheid niet in staat geweest om de arbeidsomstandigheden te veranderen. Toen namen de bedrijven zelf hun verantwoordelijkheid. Daar was een ramp voor nodig, wat natuurlijk afgrijzelijk is. En daarna hobbelt de minister erachter aan en zegt... hoera, ik neem nu het voortouw. Ja, een beetje naïef misschien om dat vanuit Nederland alleen te willen doen... terwijl daar natuurlijk Jan en man zijn kleren maken. Ja, precies. En bovendien had ze het over 7 miljoen... wat helemaal niet nieuw geld bleek te zijn... maar geld wat toch al bestemd was voor Bangladesh. Dus dat krijgt een ander oormerk. Dus dat vind ik onverstandig, want daarmee doet de minister... alsof zij een grote verantwoordelijkheid op zich kan nemen dan zij kan. Zij heeft daar geen rol... Wij zouden ook, we hebben in Nederland een ramp gehad met chemiepak. Een groot gedoe een paar jaar geleden. Ja. Nou, het zou heel raar zijn geweest als de Belgische premier... of Angela Merkel naar Nederland zou komen en zeggen... Nederland, jullie moeten wat doen. Nee, dat kunnen wij zelf. We hebben in Bangladesh de Megaanse overheid... ook een zelfstandige overheid. Nou, dan moeten ze daarop aanspreken. En dat betekent dus dat bedrijven de afspraak moeten nemen. Het punt daar is dat de wetten nageleefd moeten worden... Want die wetten die zijn ja. bang dat wel goed. Alleen de naleving, daar schort het aan. De, de vraag is of je, of je daaraan mee helpt als je uh, nou ja, een aantal uh, uh, bedrijven op de zwarte lijst zet. Nou, dat, geeft, dat legt de druk van onderaf. Want dan gaan die bedrijven vragen om naleving van de wetgeving. Dat is ook in Nederland gebeurd. Gebeurt is In alle Westerse landen gebeurt dat ook en dat ja. is ook verstandig. Er staat bijvoorbeeld dat de bedragen die dan betaald moeten worden... voor Bangladesh bijvoorbeeld recent afgesproken... dat de salaris van 28 euro naar 50 euro per maand zal stijgen. Volgens diezelfde meneer Wintermans van Modint, de brancheorganisatie... is de invloed die Westerse kledingwinkels daarop hebben verwaarloosbaar. Ja, dat vind ik ook naïef. De minister wil dat voorstellen in Berlijn. Ik ben het daar ook niet helemaal mee eens. Wij zijn met de Tweede Kamer onlangs in Ethiopië geweest... En we zagen daar dat de initiatieven werden genomen... om uh, kledingfabrieken uit Bangladesh naar Ethiopië te verplaatsen... omdat de lonen daar lager zijn. Dus op het moment dat je als verplichting op gaat stellen... er is een minimumloon, nou, dan heeft dat consequenties. Uh, nogmaals, Duitsland, ons buurland, kent ook geen minimumloon. Maar heeft een betere economie En dan nu de er wel uit toch in de coalitie dat ze dat gaan doen? Nou, ze zijn er, de discussie is nu gaande. Ja. En die gaat er dus om... stimuleer ik vrijhandel en economische groei... of bescherm ik werkenden? Nou, dat is ook wat je daar doet. En wat je in Bangladesh ziet gebeuren nu... is dat al verplaatsingen plaatsvinden naar Ethiopië. En dat er dus steeds het laagste putje gezocht zou worden... En daarom is die discussie ook zo moeilijk. En zou ik vinden dat het van onderaf geweest... dat consumenten hun merken aanspreken... van, god, hoe, zie, hoe ga jij om met de arbeidsomstandigheden? Uh, op onze site schrijft iemand... de Nederlandse minister moet de belangen van Nederlanders uh, dienen. Nederlandse bedrijven hebben het al moeilijk genoeg in deze tijd. Dat geldt ook voor de textielbranche, Want die hebben een ja. uh, behoorlijke klap gehad. Uh, ook, ook door de crisis natuurlijk. Uh, dan dus de problemen van een ander land uh, uh, op te lossen... zegt deze meneer of mevrouw. Wat vindt u daarvan? Nou ja, toen u uw eerste stelling noemde... van, moet Ploemen niet iets anders doen... Toen Denk ja, omdat ik ook vind dat ze ook voor het Nederlandse belang is en daar moet haar prioriteit liggen. Dus van handelsmissie met Mark Rutte naar China en naar Indonesië. Ze hebben net twee missies gemaakt. Dat is belangrijk, want de groei zit in Azië en niet in Europa. Dus Bloemen moet zorgen dat de Nederlandse bedrijven... kunnen aanhaken bij de groei van de wereldeconomie. We hebben het al een paar keer gemeld. Hè? De, de aanleiding dat we hier eigenlijk over spreken is die, die vreselijke ramp daar. Uh, Rana Plaza heette het. 1100 mensen die bij die instorting... van zo'n gammele textielfabriek om het leven kwamen. Uh, veel publiciteit daar toen over geweest. Nou ja, we praten er nu weer over. Heeft u het idee dat de consumenten de ogen zijn geopend... Ja, dat denk ik wel. Dat is een proces wat eigenlijk met de Brent Spar begonnen is. Uh, toen heeft Greenpeace een actie gedaan naar Shell... voor het afzinken van een boorplatform. Inhoudelijk zat, Shell, zat Greenpeace ernaast. Want wat Shell deed was verstandig. Maar het is het begin geweest van uh, consumentengedrag... Ik heb zelf fair trade bananen verkocht. Dat is ook typisch. Wat we deden in ons bedrijf... is consumenten een positieve keuze geven voor iets wat anders is dan anders. En wat er dan gebeurt is dat je Kita Rainforest Alliance gaat doen. Ook bananen die een stukje duurzamer zijn dan wat ze daarvoor deden. Nou, maar die bananen die zijn volgens mij nu nog steeds duurder... dan de gewone bananen die we in de supermarkt hebben liggen. En er zullen er ook mensen in hun portemonnee kijken. Hetzelfde geldt ja. voor die kleren. En daar moet je ze dus ook niet verplichten. Maar moet je dus zorgen dat mensen uitgedaagd worden om na te denken... Uh, uh, en ik kan me ook voorstellen, als je uh, een minimumloon hebt, dan kun je bepaalde keuzes niet maken. En daarom zou het ook slecht zijn om verplichtingen te doen, omdat dat uiteindelijk zal leiden tot hogere prijzen zonder dat je het probleem oplost. Dus, ja. uh, en u zegt eigenlijk met, met ploemen ook dat bijvoorbeeld Zeeman, een keten die wel bekend staat om, om nou ja, betaalbare producten, zullen we maar ja, zeggen, die ja, heeft wel getekend. Ja. Dus dat is nog steeds te doen dan. Je dat kan nog steeds ik... goedkope kleren kopen bij zo'n bedrijf als bijvoorbeeld Zeeman. hoeft het allemaal niet te duur te zijn dat denk ik wel. Als helemaal het kan, dan moet iedereen het kunnen. En ik denk dat je als bedrijf steeds uitgedaagd wordt... en steeds moet nadenken van hoe kan ik mijn concept veranderen? Hoe kan ik mijn logistieke ketens veranderen? Hoe kan ik dingen slimmer doen, handiger doen, beter doen? En dat is een continue vraag. Op het moment dat je defensief achterover gaat leunen en de kosten gaat knijpen uit je bestaande logistieke keten... ja, uiteindelijk ga je het dan verliezen als ja. bedrijf. De minister heeft het steeds over Bangladesh natuurlijk. Dat, dat was ook de aanleiding, zullen we maar zeggen. Maar ja, er gebeurt veel meer. U noemde net al andere landen daar in die regio. Cambodja wordt ook vaak genoemd. Hè. Ja. Er gebeuren ook ongelukken in textielfabrieken. Moeten we dat niet uitbreiden, die akkoorden? Waarvoor die akkoorden gelden? Ja, dat hangt vanaf wie we zijn. Ik als politiek niet... Maar als bedrijven dat willen doen, moeten ze dat vooral doen. Bedrijven die moeten van de politiek vertrouwen krijgen... en verantwoordelijkheid krijgen, die twee dingen samen. En dan gaat het vliegen. En dat kan alleen als wij als overheid ook dat vertrouwen durven te geven... aan die bedrijven. Jongens, neem je verantwoordelijkheid. En ik zie dat nu gebeuren, en dat vind ik goed. Iemand op onze site schrijft, de minister moet niet alleen kritiek hebben... maar de beoogde winkels gewoon dwingen om zich te houden aan regels... die mensenrechten en in dit geval speciaal de rechten van kinderen... zoveel mogelijk beschermen. Vindt u dat een goed idee? Nee, want dat gaat dus weg van die eigen verantwoordelijkheid. Dat ja. moet de Benghazi-overheid doen. Die moet zorgen dat de bouwvoorschriften nageleefd worden. Die moet zorgen dat de arbeidstijdenwet in Bangladesh nageleefd wordt. Die is daar, de wet is goed, maar de naleving schort het. Uh, we, we hebben wat reacties voorgelezen. We gaan nu kijken wat onze bellers vinden. U gaat meeluisteren. Ik kom zo meteen graag bij u terug om de reacties door te nemen. Op onze site is al flink gestemd: ruim 1100 mensen. De kritiek van minister Ploemen op Vibra, Coolcat en Prenatal gaat te ver. 49% is het eens met die stelling, 51% is het oneens. Stand.nl, Goedemiddag. Goedemiddag. Hallo, met wie? Met Akmal Mohammed spreken. Ik ben ondernemer. En uh, wat ik uh, jammer vind, en uh, ik heb namelijk meneer koelkant wel een mail gestuurd... wat ik jammer vind, dat politici allerlei dingen vaak roepen... en zelf niet kunnen waarmaken uh, als ze zelf uh, hier en daar beroepen... maar van ons bedrijfsleven elke keer dingen eisen die gedaan moeten. Wij moeten hard werken om uh, geld te verdienen in dit land... En de politici zijn gewoon uh, bezig om geld uit te geven op een makkelijke manier. En de meneer van de VVD die kan wel uh, zich, uh, zetten, uh, zitten en zeggen uh, de ondernemers uh, moeten de verantwoordelijkheid. zijn. Wij nemen die verantwoordelijkheid. En, uh, en maar als de minister zelfs zijn eigen partij niet kan leiden. En op zo'n manier namelijk uh, een, uh, ondernemers voor schud nou. Dat brengt toch schade? Dat maar, brengt toch gewoon schade? Maar dat, ja? we, we noemen dat in Nederland een jijbak. Want dan gaat u zeggen van ja, de p PvdA heeft de boel niet op orde, maar het gaat even, naar, even terug naar de kritiek, want, want u, wilt, u wilt toch geen geld verdienen over de ruggen van arme kinderen die in vreselijke omstandigheden moeten werken? Ja, maar kijk, weet je wat, is, wat ik altijd zo jammer vind, is over uh, arme kinderen, het gaat er namelijk voor verschillen. In ons land hebben we ook uh, allerlei andere uh, uitbuiterijen die we dagelijks meemaken. Moeten we dat eerst aanpakken dan uh, uh, dat we dan vinger wijzen naar Bangladesh of wat dan ook. Uh, Hema, overal kan je van overal spullen kopen. Dus we moeten... Niet zo hypocriet zijn dat we dan uh, elke keer naar buiten. we Eerst in ons eigen land kijken. Dat we eerst die ja. uh, uh, uh, uh, dingen oplossen. En maar als er kritiek op ons geleverd wordt. Ja. Ook door VN, door allerlei andere organisaties. Dan zijn we niet thuis. Nee. Maar okay. we willen wel uh, kritiek. Maar ik moet, moet iedere dag geld verdienen. Ja. Die meneer van VVD daar zit. Die krijgt gratis geld. En ja. moet op een andere <laughs> okay. manier uh, Maar goed, uh, u weggaan. bent het niet eens met de stelling in ieder geval. Dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag, Kees Bontewal uit Voorhout. Dag, Kees. Uh, ik ben het uh, uh, oneens. Mevrouw Ploumen, die had toch wel ietsje verder kunnen gaan. En, want ja, ze is uh, en Ik bedoel, uh, onze overheid laat dat soort dingen gewoon uh, in, in containers vol uh, ons land binnenkomen en uh, verhandelen. En daar uh, heb ik één keer een stukje gezien van een uh, conferentie van Theo uh, Maas, Die zegt dus, als, er, als ik iets uit de schappen pak, en dan staat er soms op... ...van uh, dit, dit product is mee, rekening gehouden met mens en milieu. Dat betekent dat, hè, dat 2% van die supermarkt voldoet eraan... ...en de rest voldoet, voldoet daar niet aan. Mm. En dan gaan we dus de bedrijven... Uh, ...die moeten verantwoordelijkheid me nemen. De consument moet die keuze maken. Nou, het is natuurlijk grote onzin dat dat de dingen gaat verbeteren... ...want die, de consument let op de prijs. De Nederlandse consument... Let op de prijs. En dat meneer Leegde durft te beweren... dat het, als de klant het maar weet dat het dan goed gaat... dat is absoluut niet waar. Maar u zegt, eigenlijk de, winkel, u, maar u zegt eigenlijk... de minister moet verder gaan en gewoon aan de grens al zeggen... van dit spul komt gewoon het land niet binnen. Wat, er, wat wij importeren... is onderdrukking en vernietiging. Want dat is zegt laten we zeggen dat 2% of misschien 5%... echt voldoet van... oké, okay, hier berokkenen we andere mensen... En, en onze aarde geen schade bij. Dat is hooguit 5%. Dus de regering staat toe... Dat we dus onderdrukken en vernietigen. Ja. En want daar draait onze economie okay. op. En dat moet de overheid en elke Nederlander moet zich daarvan doordrongen zijn. Punt is duidelijk, dank u wel. Stam.nl, goeiemiddag. Goedemiddag, ben ik aan de leen? Ja, zeg maar mevrouw. Goedemiddag, Ik spreek met uh, Marga Stromer uit Haarlem. Ja, ik had een uh, opmerking. Ik vind het nog een hypocriet van deze minister. Waarom? Al 2000 jaar worden er mensen uitgebuit. En nu plotseling uh, komt, uh, komen de verkiezingen eraan en wordt er ver... Volgens mij heel erg op arme kindertjes, hoe erg het ook is. Want ik vind het verschrikkelijk. Maar wordt er plotseling daarop uh, gescoord. En ik zou eerst kijken in eigen land, inderdaad. Bijvoorbeeld het Westland. Uh, ja. We hebben nog wel andere gebieden waar mensen uitgebuit uh, worden. Ja. En ik vind dit heel erg ver gaan. En buiten dat, er wordt heel erg beschuldigd. Dit bedrijf heeft amper de kans om zich te verweren. En dat vind ik een beetje uh, een vorm ja. van uh, wel onriekende, nee, onriekende politiek. Ja, nou ja meneer Leegde zegt, uh, er zijn natuurlijk tal van andere bedrijven... die wel uh, die, dat, dat die overeenkomst hebben getekend. Dus ja, iedereen heeft daar de vrije uh, wil in gehad natuurlijk. Stam.nl, goeiemiddag. Mijn pap, goedemiddag. Goeiemiddag. Goeiemiddag. Het is inderdaad een beetje hypocriet, hè. Wij willen nu gaan vertellen wat de arbeidsvoorwaarden moeten zijn in Bangladesh... Ja, stel dat dat daar goed is, dan wordt het verscheept in containers. En dan komen die containers hier in Rotterdam aan. En dan beginnen wij hier die mensen uit te buiten. Want dan rijden hier mensen. Met dan die zogenaamde fairtrade spul Voor 3 euro het uur. Ja? Ja. Ik heb nog meer, meer de term fairtrade gehoord vanmiddag. Maar we moeten eerst de hand eigen boezem steken. Oké, okay, duidelijk. Op... Dank u wel. Stam.nl, Goedemiddag. Ja, goedemiddag, Vincent Tast. Vincent. Hoi. Um, ik denk dat mevrouw Ploemen niet zo hoog van de toren moet blazen... door elke keer maar te roepen van dit is niet goed, dat is niet goed. Ze wijst met het vingertje. En um, ik weet niet of u haar gezien heeft toen ze in Bangladesh zelf was. En het was ze heel erg trots op zichzelf hoe goed ze wel niet bezig was. En ze had afspraken gemaakt met allerlei bedrijven. Ja, ik weet niet, maar een land als Bangladesh... In de, het zou officieel goed geregeld moeten zijn. Maar zolang daar de dingen illegaal gebeuren... en dingen, echt de wet met, met voeten getreden wordt denk ik niet dat mevrouw Ploemen daar heel veel te vertellen heeft. En het is natuurlijk een lachertje. Nou. En u vindt het dus niet terecht dat zij die naam heeft genoemd van die uh, Nee, bedrijven? ik denk dat... Ik denk dat in, de discussie is heel goed, want er moet iets aan gebeuren. Maar inderdaad, wat die vorige sprekers ook zeiden... het gebeurt niet alleen daar, maar het gebeurt inderdaad hier ook... met al die, die, die losse rijders die bijna eigenlijk voor niets... wat op zo'n vrachtwagen zitten. En ik denk dat we eerst maar eens naar onszelf moeten kijken... voordat we, uh, en, en mevrouw Ploemen ook... en dat ze nou. niet zo hoog van de toren moet toeteren. Dank u wel. al, goedemiddag. Goedemiddag, u spreekt met Harry Brouwer. Dag meneer Brouwer. Ik ben het uh, niet eens met de stelling. Um, ik denk dat. Um, uh, de slavernij. Die is, die is al heel lang geleden afgeschaft. En op het moment als de arbeidsomstandigheden. die wij daar toestaan. als die hier in Nederland. plaats zouden vinden, dan breekt de hel los. Maar als het maar. Uh, het lijkt alsof het ver weg is. dat het dan niet zo erg is en dat we dan eerst naar binnen moeten kijken. Ik denk dat het één niet. Hoeft zonder het ander dat je naar beide moet kijken. Wel naar binnen en naar buitenland. En wat die meneer van de Koek betreft. Um, volgens mij was twee weken geleden Joël Voordewins van de ChristenUnie bij hem op bezoek. Dus hij, hij, uh, hij, hij weet het heel goed. En als hmm. het gaat om een contract tegen uitbuiting. Ja, ik kan me niet voorstellen waarom je dat niet zou tekenen. Uh, Oké, okay. dus u, u vindt uh, eigenlijk dat uh, Ploemen die je naam heeft genoemd wel terecht. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag, u spreekt met uh, John uit Tilburg. Dag. Dag. S zeg ik vind uh, dat uh, ja, minister het toch een punt heeft... en in ieder geval dat ze de discussie uh, uh, laat leven... En, um, en, en, en verder vind ik dat de, de overheid ook uh, wel een uh, voorbeeld mag geven. Ik woon aan boord hier in Tilburg. Uh, ja, in Tilburg All Places. Daar wordt heel veel hardhout gebruikt uit uh, Brazilië. Regenwoudhout. En je ziet het overal in Nederland. Uh, dat is ook zo'n voorbeeld. Waar de hele wereld mee overgesleept wordt. Terwijl je in Sneek een prachtig bedrijf heeft wat uh, uh, uh, kunststof recycelt. En wat net zo goed of nog veel duurzamer en nog veel veiliger is. Maar wat betreft dus die kleding, hè? houdt u daar nou zelf rekening mee? Als u uh, kleren gaat kopen, dat u daarop let... Ja, ik ga wel. Dus ik ga wel eens de fout in. Maar um, ja, beter uh, um, zo incidenteel de fout in. Uh, voeding, alles is belangrijk. En je kunt er andere luxe voor uh, langs de kant ja. zetten. Ja. Als je echt wil en vooral aan de basis uh, wil werken... voor een goed product moet je bereid zijn goed te betalen. En ja. je moet ook weten waar het vandaan komt. Dank u wel. We doen nog eentje. Stam.nl, goedemiddag. U spreekt me met de heer Van Rest wederom. Het is zo eenvoudig. Hè? Als de bananen 1 derde duurder zijn... nou dan koop je er toch... Die deurbananen voor dezelfde prijs als te gekopen... heb je er wat minder. Maar we gooien 1 vijfde van ons voedsel weg. Dus dan gooi je alleen maar eh, geen, geen bananen meer weg, omdat ze ja. duurder zijn. Je, hebt dus, je doet precies wat de mensen willen. Ja. Maar nu even over die kleding, hè? want de minister heeft dus een aantal van die ketens genoemd die uh, niet die overeenkomst hebben getekend. Mag dat wat u betreft of niet? Kleding is ook precies hetzelfde. Dat kun je op, op, op, op goedkoop. Dus ja. nou, kleding wat je leuker staat... dat is in ieder geval gebruik. komt misschien uit ja. de eeuwigheid uit mis, misbruik. Nee, Oké, okay, dat, dat snap ik. Maar nu nog even of die minister dan die, die namen mag noemen van die zaken waar... Natuurlijk. Uh, dat mag, vindt u. Oké. Okay. Ja, natuurlijk. Dank u wel. Meneer Van Rees, dank u wel. U was de laatste vandaag. Oké. Okay. Uh, we gaan snel terug naar René Leegte die hier in de studio heeft meegeluisterd en ook uh, mee heeft geschreven. Het woord hypocriet viel heel vaak... Ja, dat kan ik me wel voorstellen dat mensen dat vinden. De eerste spreker, Ahmad Mohammed... die zegt, ik ben een ondernemer... en er zijn wel heel veel regels die op mij drukken. Dat ben ik met hem eens, dat is ook zo... Dus ik vind ook dat het niet aan de overheid is. Maar ik vind dat het aan de bedrijven zelf en aan de consument is. Ja, dat, dat, spel. Dat, dat is uw punt. U zegt eigenlijk die bedrijven hebben die, die, die, hebben die voorwaarden opgesteld. Ja. En, en dus uh, is het het bedrijfsleven dat zelf hiermee komt. En dan moet je dat dus gaan tekenen. En, en Ploemen, die, nou ja, die komt dan nu met die lijst naar buiten van de, de namen... die daar niet hun handtekening onder hebben gezet. Nou ja, Ze heeft niet volgens mij een lijst gebracht. Ze heeft gewoon drie bedrijven ja, genoemd nou, okay. die dat niet doen. Een lijstje. Um, een lijstje. Maar dat is <laughs> inderdaad uh, uh, uh, hoe dat zou moeten werken. Ik vind het ook goed wat... wat uh, uh, wie zei dat? De heer Brouwer, die zei dat. Of, of nee, de heer van uit Tilburg. Die zei, ja, de discussie is gestart. Dat is nou precies wat de bedoeling is. En het laat ook zien hoe kwetsbaar bedrijven zijn. Wij denken altijd, bedrijven zijn groot en machtig. En die hebben de touwtjes in handen. Dat is niet waar. Bedrijven zijn heel kwetsbaar. Ja. Uh, coolcat is natuurlijk, ja, u zei het, een kat in het nauw. Die vinden dit niet leuk. Nou, Dat is, geeft precies aan hoe kwetsbaar zij zijn. Ja. En hoe machtig wij consumenten. We kregen een reactie van een consul die in die regio actief is. En die, die wilde verder niet met zijn naam op de radio. Maar die zegt, die minister Ploumen kent de situatie gewoon niet. Ze reageert emotioneel en politiek. Ze moet bedrijven niet bij naam noemen. Wat, wat vindt u? Nou, minister Ploumen is in Bangladesh geweest. Dus ze is daar uh, op een emotioneel moment. Dat is zeker waar. Um, maar het gaat erom dat je discussie wil starten... en we kunnen natuurlijk niet blazend meel in de mond houden. Als er een convenant getekend wordt, dan is het goed om te zeggen... wie staat er wel op en dus ook wie staat er niet op. Want ja. dat geeft consumenten de mogelijkheid om een keuze te ja. maken. En, en over die consument gesproken, iemand zei dat ook nog... ik heb het opgegeven met uitroeptekens. consument let altijd op de prijs. Nou, dus je helemaal. kunt wel wat willen, maar mensen gaan toch voor, voor de goedkopere spullen. Omdat ze natuurlijk ook die, die euro maar één keer kunnen uitgeven. Ja, dat is niet helemaal. Maar ik ga zelf altijd naar Winsutio in Lagevuurse. Dan weet ik precies wat ik krijg. En uh, zo zijn er meer mensen die dat doen. Uh, af en toe is de afweging voor, voor prijs. Maar als je naar de Albert Heijn gaat en je koopt daar melk... Ja, dat is allemaal melk. En dan is de E misschien iets goedkoper. Dus dat vind ik heel verstandig. Als het bij kleren gaat, die draag je ook elke dag. Ja, maar ja, goed, niet iedereen meer... heeft misschien uh, de, de, de beurs om, uh, om daar dan uh, die, die kleren te kopen. En die, moet, die is misschien wel aangewezen juist op dit soort ketens. Nee, maar dat is bij de Hema en de CNA en de Vibra. Uh, daar doe ik zelf ook boodschappen voor de kinderen. En, en, en, en andere spullen koop ik daar. Dus het kan allemaal best. Het hoeft niet altijd meteen duur te zijn. Maar het is wel goed om na te denken van, hé, wat wil ik en wat vind ik zelf goed? Wiebra ja. mag niet meer, hè, nu? Die staat op het lijstje. Uh, uh, Zeeman, excuus. Ja. Okay. ja, ik zeg het maar even. René Leegte sprak met ons mee in Stand.nl. Hartelijk dank daarvoor. Uh, Tweede kamerlid voor de VVD. De stelling blijft op onze site zijn www.stand.nl. Uh, daar is nu door ruim 1200 mensen op gereageerd. 1, 2, 3, 4 staat er zelfs. 49% nog steeds eens, 51% oneens. Zometeen, na tweeën, dit is de dag, met Thijs van der Brink. Ik weet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 Steun goede doelen die zich inzetten voor de leesbevordering. Kijk op boekenbon.nl slash zakelijk. Gratis naar de Nederlandse Carrière-dagen? Schrijf je in op carrièredagen.nl.